Mars slaat toe, een vervolggeurspel van Charles Chilton, vertaald door Propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het zevende deel, landing op Mars. Na een reis van zes maanden, van de maan naar Mars, waren wij de Rode Planeet tot op enkele duizenden kilometers genaderd. We waren juist begonnen voorbereidingen te treffen om in een vaste baan om Mars te gaan cirkelen... toen Jimmy, via de radio, een vreemde stem opving. Dezelfde stem, die wij enkele weken geleden ook hadden gehoord... maar die toen volkomen onverstaanbaar was geweest. Nu echter verstonden wij ieder woord. Het was de stem van Frank Rogers... een lid van de bemanning van de eerste ruimtevloot... die door de Martianen gevangen genomen was... en naar ons alle mening door hen was aangepast. De mededelingen die hij deed... waren aanvankelijk vrij verward. Maar op een gegeven ogenblik... kondigde hij een belangrijk bericht aan. Vrachtvaarder nummer 1 roept u... ik heb een bericht voor u. In zijn hemelsnaam dokter laten we hem zeggen... dat we zijn bericht opnemen. Misschien als hij verder praat... dat we dan iets begrijpen van wat er in zijn brein omgaat. Ja, goed, ja. Hallo, vrachtvaarder 1, klaar om uw bericht op te nemen... Ik ontvang u. Uw bericht, als belieft. Vrachtvaar nummer 1 aan de pionier. Hier volgen de gebruikelijke controlegegevens. Bent u klaar om ze op te nemen? Ze nee, werken ik niet meer bij elkaar. Hallo. Hallo, uw bericht, alsjeblieft. Hoort u mij niet? Ik kan al. niet. Het is Whittaker. Help. Whittaker? Blijf hem uit. Ja, maar Whittaker is toch dood? Vlijf hem uit. Ga weg. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wat wil hij toch met dat verhaal van Witteker? Het lijkt wel of hij bij hem was. Ja, hallo Frank? Hallo? Hoor je me? Frank, hallo? Hij antwoordt niet meer, Jeff. Waar zou hij zijn? Van waar zullen die ons oproepen? Van daar beneden, op Mars natuurlijk, waar anders vandaan. Ja, dat begrijp ik, Jimmy. Maar ik bedoel, van waar op Mars? Ja, ja, daar waak ik zo Hallo. Hallo, dit is Captain Morgan. Ik roep Frank Rogers. Antwoord, alsjeblieft. Ja, we mogen ons hier niet te lang mee ophouden, Jeff. Het wordt hoog tijd dat we in de baan op Mars gaan liggen. Neem jij het maar van me over, Jim. Oké, Jeff. Uh, blijf proberen of je hem te bakken kunt krijgen. En als het lukt, roep me dan, hè. Intussen maken wij alles klaar voor de overgang in de vaste baan. Oké. Okay. Hallo, hallo. Pionier roept Frank Rogers. Pionier roept Frank Rogers. We hebben sinds enige minuten niets meer van u gehoord. Antwoord, alsjeblieft. Jimmy bleef met tussenpozen wel een uur lang proberen... weer contact met Frank Rutgers te krijgen. Maar wij hoorden niets meer van. Na dat uur moest Jimmy zijn radiopanelen in de steek laten... en terugkeren naar zijn kooi... in verband met de versnelling die de pionier en de beide vrachtvaarders... in de vaste baan om Mars zou brengen. Op 1600 kilometer hoogte. De koersverlegging verliep en de controle op aarde werd daarvan op de hoogte gesteld. Iedere twee uur beschreven wij een volledige cirkel om Mars, en omdat de planeet daarbij zelf om zijn aanswentelde, bracht iedere nieuwe cirkel een ander stuk van haar oppervlakte onder ons oog. Zodoende konden wij binnen de twaalf uur het gehele oppervlak van Mars overzien. Toen wij een jaar geleden Mars zo snel moesten verlaten, hadden wij drie van onze vrachtvaarders moeten achterlaten, omdat wij zoveel manschappen hadden verloren. Die vrachtvaarders, die ten gevolge van hun bouw niet op Mars konden, landen, bleven in de vaste baan om Mars cirkelen, precies zoals wij nu deden. Als men ze met rust had gelaten, moesten ze nog steeds in die baan rondcirkelen. En wij verwachten dan ook zowel dat ze er zien. In die hoop werden wij echter teleurgesteld. Wat zou er van die vrachtvaarders geworden zijn? Nou, misschien zijn ze wel omlaag gedoken en op de planeet het letter geslagen. Nee, mm -hmm. dat kan niet. Niet? Iemand moet ze dan hier zijn komen halen en naar beneden hebben gebracht. Nee, nee, nee, ook dat is onmogelijk, Mitch. Dan waren ze in Vlaarder gegaan zodra ze in de atmosfeer van Mars terecht waren. Ze waren immers uitsluitend gebouwd om in de luchtledige ruimte te vliegen. Ja, ja, ja, ja maar zomaar verdwijnen kunnen ze toch ook niet, hè? Nee, nee, nee Weet je, ik denk dat, dat de Martianen met een stel vliegende bollen hierheen gekomen zijn... Huh? al onze voorraden uit de vrachtvaarders hebben gehaald... En daarna hun snelheid zoveel hebben verminderd dat ze naar beneden doken en te platten sloegen op Mars. Dat is het enige. Ja, ja, dat is helemaal niet onmogelijk. Wie waarom? Ja. Natuurlijk. Het moet voor hen niet al te moeilijk zijn geweest het zo aan te leggen dat ze terechtkwamen, ja, ergens in de woestijn. op honderden kilometers afstand van de dichtstbijzijnde stad of boerderij. Ja, nou, in dat geval bestaat de kans, al zal die dan heel klein zijn. dat we wrakstukken nog ontdekken. Natuurlijk. ja, die kans acht ik wat zo klein. En dat ben niet eens de moeite waard lijkt er veel aandacht van te besteden. Nou, in ieder geval is het tijd de oppervlakte wat nauwkeuriger onder de loep te nemen. Ja. Neem jij de televisie, toe. Ja, zeker. Gebruik telescopische lens. Ja, goed. Max, en ik de ontbeurten de kijkers bedienen. En als jullie iets zien dat je van belang lijkt, maak er een foto van. En jij, Jim, hm? ga jij weer naar de radio... en probeer nog eens of je Frank Rogers te pakken kunt kijken. Weet je. Bij allen aan het werk. De porkkappen, de woestijnen... De ontgonnen gebieden, de kanalen en alle andere bijzonderheden van Mars waren duidelijk en helder zichtbaar. Behalve een enkele keer, wanneer details ervan verdwenen achter de hoge eilenbolken die men in de atmosfeer van Mars aantreft. Vooral in de nabijheid van de Poolstreek. Drie dagen lang hadden we om de planeet gecirkeld en onze aandacht concentreerde zich nu voornamelijk op de oase. De plaatsen waar de kanalen elkaar kruisten. Speciaal die van het Zonnemeer, waarvan we wisten dat er een Martiaanse stad in gelegen was, had onze grote belangstelling. Zie je de stad, Jeff? Jazeker, zeker, meis. Maar ze is zo mooi aangepast aan haar omgeving, dat we ze beslist niet hadden opgemerkt als we niet hadden geweten dat ze daar moest liggen. Enig teken van leven? Nee. Nee, voor zover ik kan zien niet. Maar dat kan ook als niet op deze afstand. Ja, tot dusver hebben we dus twee steden ontdekt. Die in O4 en die van het Zonne-meer. Ja. Nou, moet er moeten er natuurlijk veel meer zijn. Nou, daar ben ik van overtuigd ook. Als we maar wisten waar ze moesten zoeken, hè, ja. dan zouden we ze waarschijnlijk wel vinden. Hm. Maar die hele planeet afzoeken, dat duurt dagen, misschien wel weken. Maar zoveel tijd hebben we nog helemaal niet. Ja, en die, die asteroïden dan? Hm? Die zouden we toch moeten zien? Als er een stelletje bij elkaar staat opgesteld, dan moeten we ze toch duidelijk kunnen onderscheiden waar ze zich op bevinden. Ik geloof nooit dat die van Mars vandaan komen, mens. Nee. Dat was een zoveel te groot. Ze zullen geen duizend jaar van Mars kunnen opstijgen. Ja, maar waar komen ze dan vandaan? Ja, en hoe kunnen ze die vliegende ballen erin onderbrengen? En hoe zien die asteroïden van binnenuit? uit? Ja, dat mag Joost weten, Doc. Wat ook mij het meest intrigeert is, waar komen ze vandaan? Maar laat nou eens een van jullie me hier vervangen, hè? Ik heb al zo lang dat die kijker gekeken dat mijn ogen er van Ik neem het wel even van je over, Jeff. Juist ja, is goed, Mitch. Nou, ik denk niet dat het nog veel te ontdekker valt, hè, in het Zonnemeer. Daarom zou ik je aanraden al je aandacht te besteden aan het Zuidpoolgebied. Op een half uurtje zijn we er recht boven. Goed. Als ik wat zie dat me de moeite waard lijkt, roep ik je wel. Oké. Okay. Hey Hé, Jeff. Eh? Ja, mens wat is er De poolbasis bestaat nog altijd. Wat zeg je? Ik zie iets dat alleen maar onze karavaan kan zijn. De beide trucks met aanhangwagens. Laten we maar eens even kijken. Ja, ga je gang maar. Ja, en? Ja, ja je hebt gelijk. Zie je wel. Maar, maar, maar Mitch, ja. hoe is dat tweede stel daar gekomen? Was dat nog maar één? Hoezo? Ja, herinner je dat niet meer. Ik had mijn stel immers in de Agierenwoestijn achtergelaten... Jij, de dokter en Jimmy pikten me op in die vliegende bol. En daarmee zijn we toen immers naar de poolbasis gevlogen. Ja, nou, je het zegt. Nou, herinner ik het me ook. Al moet ik zeggen dat ik er destijds natuurlijk niet veel van gemerkt heb. Maar hoe is dat stel daar dan terechtgekomen? Ja, blijkbaar heeft iemand het erheen gereden. Allicht, nou, maar wie? En waarom? Geen flauw idee. Maar in alle geval zijn ze er allebei. Ja. Dat zie je. Hoe klein ze ook zijn, je kunt ze duidelijk herkennen. Nou, ja, dat is zeker. Hallo, Expeditie Groen. Polbasis roept expeditiegroep. Jim, ik heb hem weer te pakken. Hij is weer aan de gang. Hé, uh, hey, kom, Jimmy. Uh, wil jij in de kijker blijven, Mitch? Ja, goed. Weet je zeker dat het dezelfde stem is, Jim? Ja, natuurlijk. Maar nou zegt hij dat hij zich op de polbasis bevindt... en hij roept expeditiegroep. Oh. Hallo. Hallo, vlaggenschip de pionier, roept u. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Zet de band aan, Jim. Sta aan, Jeff. Hallo, expeditiegroep. Polbasis roept u. Ik heb een bericht voor u. Probeer hem te pijlen, Jim. Huh? We zijn nu zo dicht bij hem, dat we zeker achter kunnen komen waar hij precies zit. Oké. Okay. Hallo, Paul Basis. Welk bericht heeft u? De gebruikelijke controleberichten. Bent u klaar om ze op te nemen? De gebruikelijke ah. controleberichten? Ja, ga uw gang, Paul Basis. Vrachtvaarder veilig geland. Wat zijn uw orders? Huh? Laten we eens even doorgaan. Ja. ja. Uh, wilt u dat bericht nog eens herhalen? Paul Basis tot expeditiegroep. Ik herhaal, vrachtvaarder is dan veilig geland. Wat zijn uw orders? Moeten wij de trucks met aanhangers onmiddellijk lossen... of moeten we wachten tot nummer twee geland is? Ik heb er niks meer van. Eerst zit hij in nummer één... en dan zit hij op de poolbasis, ja. en dan wacht hij weer op, op nummer twee. Wacht wacht maar. Wacht maar. Hallo, ja. hallo. Wie zei u dat u is? De poolbasis Frank Rogers. Ik ben klaar om te lossen zodra u opdracht geeft. U zei toch poolbasis, nietwaar? Ja, natuurlijk. Wie anders... Ja, dat is net wat ik graag wilde weten. Heb je hem nog niet gepuilt? Nee, Jeff, hou me nog even te praten. Hallo, poolbasis, hallo, poolbasis. De pionier roept u. De pionier? Maar dat kan toch niet? De pionier staat hier naast me, nog geen honderd meter ha van me vandaan. Wat zeg je? nou? Hallo, ik geloof dat wij u niet goed verstaan. Wilt u uw oproep nog eens herhalen? Hallo, expeditiegroep. hier de poolbasis. Ik herhaal, hier de poolbasis... Ontvangt u mij nu goed? Hallo, Poolbasis. Ja, wij ontvangen u goed. Wilt u ons over enige ogenblikken nog eens roepen? Ja, goed. Dokter, Mitch. Ja, Jack? Kom eens hier. Ik wil eens weten wat jullie ervan denken. Ja, daar ben ik. Nou, als het werkelijk Frank Rogers is... en hij zegt dat hij op de Poolbasis is... Waarom zou dat dan niet zo zijn? Ja, Dat zou zelfs verklaren hoe het komt dat beide stellen voertuigen zich daar bevinden. Uh -huh. Je bedoelt dat hij op de een of andere manier is ontsnapt aan degene die hem hadden aangepast? Ja, natuurlijk. Dat hij het door Jeff in de steek gelaten stel heeft gevonden en daarmee naar de Poolbasis is gereden. Ja, maar wat moeten wij er anders van denken? Ja. Aangezien beide trucks zijn uitgerust met radio, heeft hij er waarschijnlijk één van gebruikt om ons op te roepen. Ja, maar dok, hoe kon hij dan weten dat wij in de buurt van Mars zijn? Ja, te oordelen naar de inhoud van zijn zogenaamde berichten. Ik er lekker sterk aan of hij wel weet waar iemand is. Zelfs hij zelf. Ja. Het ene moment denkt hij dat hij nog op reis is door de ruimte... en het volgende dat hij zich op Mars bevindt. Nou, in elk geval is het zeker dat er iemand in die karavaan is. Ja. Frank Rogers of een ander die beweert Frank Rogers te zijn. Ja, dat Zou dat je wel. denken, Jeff? Ja, waarom niet? Hm? Hij zegt dat hij zich op de Poolbasis bevindt. En we hebben de karavaan er net nog gezien. Ja, Zo. Inderdaad. Kun jij me dan misschien vertellen hoe het komt dat volgens mijn peiling de zender waar we verbinding mee hadden... midden in het Mare Australis staat. Tja, waar zit hij nou? In de karavaan op de poolbasis? of Ginder, in de Mare Australis. Ja, wacht eens. Die vrachtvader nummer twee... Ja? Die is verongelukt in het Mare Australis. ja. Waarschijnlijk is hij dan nog. Frank heeft het grootste gedeelte van de inhoud eruit gehaald en meegenomen naar de -en. Nou en verder. Nou, toen hij er voor de laatste keer in was, heeft hij de radio aangezet niet. Misschien staat hij nog aan en ontvangen wij zijn mededelingen via de zender van vrachtvaarder nummer twee. Ja, het, het is mogelijk. Maar nou zegt Frank, als het Frank tenminste is, ja? dat hij zich op de polbasis bevindt in ja. afwachting van de landing van nummer twee. Dat kan niet, want die staat nu al langer dan die jaar op zijn neus in de mare Australis. Als je mij vraagt, Jeff, dan weet hij van voren niet dat hij van achteren leeft. Wat denk jij, dokter? Ja, Nou, ik, ik weet het niet hoor. Hmm. Ik geloof dat we niet anders konden verwachten. Degene die ons oproept. En ik ben ervan overtuigd dat het Frank Rogers is. Ja. Heeft blijkbaar geen controle over zijn geestvermogens. Ja, ja af en toe weet hij uh, waar hij is. Uh, dan weer dan leeft hij in de geest in het verleden. Dan stelt zich voor dat hij nog met de ruimtevloot op weg is naar Mars. Ja. En telkens herinnert hij zich niet alleen wat er een jaar geleden gebeurd is. Maar beleeft hij die gebeurtenissen weer? Oh, oh ja. V vandaar dat hij het ene moment nog meent dat hij zich in zijn vroegere vaartuig, vrachtvaarder nummer 1, bevindt. En het volgende, dat hij op de poolbasis is. Waar hij het merendeel van de tijd heeft doorgebracht. Zeker zijn landing op Mars. Ja, maar wacht eens even. Waar denkt jij dan dat hij werkelijk is, ook? Ja, in het Maar Australis. Oh. In de verongelukte vrachtvaarder nummer 2. Ja, maar hoe kon hij daar dan al zo lang blijven? Hij moest toch ergens van leven? Oh, ja. oh, wat dat betreft er zijn levensmiddelen en voorraden om ja, ...dat deur. vader om een man zeker drie maanden of nog langer in leven te houden. Hoe lang zat hij daar al zijn? je uh, weet. Uh, wanneer hebben we zijn stem voor het eerst gehoord? Nou, dat was uh, ongeveer een maand geleden. Een maand geleden? Hè? Ja, ja. ja maar, maar, maar toen was hij misschien al lang bezig contact te zoeken met iemand. Nou ja, ik hou het er nog altijd voor dat hij is waar hij beweert te zijn... Uh. ...namelijk op de poolbasis. Oh, dacht je soms dat onze pijlenrichting niet goed werkt? Nee, hè? Jimmy, dat niet. Maar ik denk dat we te doen hebben met een valstrik. He? Men probeert ons ertoe te brengen in de nabijheid van de verongelukte vrachtvaarder te landen. En zodra we geland zijn, staat daar waarschijnlijk een hele troep aangepaste kerels klaar... ...om ons een hartelijke ontvangst te bereiden. Nou, oh, kom dan, dan het je maar. Ja. Australis is zo plas als een pannenkoek. Ja. Als iemand ons daarop wacht, dan moeten we hem toch zien. Ja, juist. En dan? Nou, dan, dan vermeerderen we onze snelheid. Stijgen we weer op en landen ergens anders? Ik hou het nog altijd op de poolbasis. Ja, ik zou het wel met je eens willen zijn, Mitch... Als dat tweede stelvoertuig er dan maar niet was. Denk je dat die dingen vol mensen zitten om ons op te wachten? Nou, waarom niet? Leuk idee. Ze kunnen wel denken dat we van plan zijn onze landing op dezelfde plaats uit te voeren als vroeger. Ja. En dat wij een karavaan nodig hebben om ons op Mars te verplaatsen. Ja, dan hebben ze toch lelijk mis, hè? <laughs> wij hebben trouwens die karavaan helemaal niet nodig. Overigens hadden ze toch absoluut geen zekerheid dat we komen zouden? Zo? Denk je dat? Terwijl er blijkbaar zelfs spionnen zaten in het hoofdkwartier Ruimtevaart op aarde. Ja, ja, goed, nou ja, goed. Of ze nou van onze komst afwisten, ja of nee, dat verandert er helemaal niks aan dat we uiteindelijk toch ergens zullen moeten landen. Niet? Natuurlijk. We hebben nog al een, een dozijn keer om Mars heen gecirkeld. Ik blijf erbij dat we het beste kunnen landen op de Poolkap. Ja, Juist, ik op ook. Op de Poolkap. Ja. En jij, dokter? Wat in, denk jij ervan? In het Mare Australis. Ja. Maar, ach, ja. maar dat is toch zo dicht mogelijk bij het wak van nummer twee. Nou ja. Ik ben ervan overtuigd dat Frank Rogers daar is. Oh, als hij daar is, dan zijn we moreel verplicht hem op te pikken. Dat ja, is logisch. En, en dat niet alleen, Jimmy. Hij kan ons bovendien, als hij ontsnapt is, enorme diensten bewijzen. Ja. Dat en is er waar. Zal ons heel wat inlichtingen kunnen verschaffen. Ja, aangenomen dan altijd dat zijn toestand zo is dat hij daartoe in staat zal nee, zijn. Ja, dat spreekt vanzelf. Wat we tot nu toe van hem gehoord hebben, geeft op dit moment nog niet veel hoop. Nee, nee, nee. nee, nee ja, wie nee. weet, meetje, wie weet. Hij kan wel weer normaal worden. Misschien zelfs uh, zijn wij in staat daarvoor te zorgen. Als we hem tenminste vinden. Nou, Jeff, het zal het zijn? Het, het Mare Australis of de Poolkap. Het Mare. Ah. Oké, okay, ja. jij bent de verantwoordelijke man. Goed, breng gauw een bericht in code over voor de controle, dokter. Ja, Deel Jeff. mee wat we gaan doen. Ja, oké. Okay. Blijf jij intussen aan de radio, Jimmy, ha? om het bericht over te zijn zodra het klaar is. En blijf luisteren of je die stem weer te horen krijgt. Kijk je. Ja. Mitch, ja? Ja. jij gaat met me mee naar nummer twee om de nodige brandstof voor de lading over te hevelen. Goed. Ja. Trek je ruimtekostuum aan. Zodra onze positie gunstig is, ten opzichte van Mars, gaan we daar. Zodra ik het bericht in code had gebracht, gaf ik het aan Jimmy om het over te scijnen naar de aarde. Daarna begaf ik mij naar het ruim om toezicht te houden op het bijvullen van de brandstoftanks. Om op Mars te landen hadden we maar heel weinig brandstof nodig... ...waarmee we tot binnen de dampkring konden komen. Daarna zouden we, gedragen door onze rachtige vleugels... Door die atmosfeer naar beneden zweven, zonder dat onze motor daarbij dienstbehoefte te doen. Maar om naderhand weer van Mars op te stijgen, hadden wij natuurlijk een massa brandstof nodig. En er zat nu eenmaal niks anders op dan dat we die meteen meenamen. Het bijtanken kostte ons ongeveer twee uur. Daarna keerden Jeff en Mitch terug uit vrachtwater 2 naar de pionier. Jeff ging in de cockpit om de afdaling voor te bereiden. 19 graden. 19,5. 20. 20,5. Klaar om de Giro af te zetten. 21. Klaar. Klaar. 21,5. 22 graden. Giro af. Alles in orde, match? Ja, Jeff. Hoe lang nog, Doc? Nog 20 seconden. Huh. Zeg jullie kunnen nu de vrachtwagens van wel zeggen. Voorlopig althans. Laten we hopen dat ze er nog zijn als we terugkomen. Nog 15 seconden. Zorg dat je hem op de juiste plaats neerpoort, Jeff. Ik zou niet graag in het Zonnemeer landen, midden in het vijandelijke kamp. Ja, Doe maar allemaal nou een rol, Mitch. Hebben we nou niet genoeg om over te piekeren? Eh. Nog 10 seconden. Hallo, expeditiegroep. Voorbasis ja. roept expeditiegroep. Heb ja, jij hem ook weer? Nog 5 seconden. Ik, het antwoord, Jim. ik zeg je straks wat je kunt doen. Ja, dacht je soms dat ik nou over van mijn kooi ging opstaan? Twee. Eén. Ja. Daar gaan we. Hallo, expeditiegroep. Poolbasis roept u. Hoort u mij? Ja. Antwoord, alstublieft. Ja, we horen je wel, vriendje. Maar je zult er eventjes moeten wachten. We hebben op het ogenblik wel iets anders op ons hoofd. Waar zijn we nou, Doc? Boven de zuidelijke poolkap, Jimmy. Kun je de caravan zien? Ja, nou, kom maar eens kijken. Hoogte, Mitch. 6000 meter... Nou, het ziet er niet erg beschadigd uit, hè? Nee. Zeg, misschien, eh, misschien werden ze wel hierheen gebracht. Ik bedoel, dat tweede stel dan, hè? Om, om te voorkomen dat het aangepaste personeel ze zien zou. oh dat kan wel. Wie niet? Blijkbaar heeft ze de laatste tijd geen dienst gedaan. Want anders zagen we wel wat sporen. Op het ijs. Ja. Nee? Zeg, dus ja, ik vind dat die poorkap uh, uitgestrekt is dan de laatste keer. Ja, dat kan uitkomen, Jimmy. Het is nou winter op het zuidelijke halfrond, hè? Ja, dat is dan maar goed dat we hier niet landen, hè? Hm. 1700 meter. Waar zijn we nou, dokter? Boven het Mare Australis. We gaan weer liggen, Jimmy. Beland er zo. Ja. Hallo, expeditiegroep. Vol basis roept u. Hoort u mij? Ik heb de laatste uren niets meer van u vernomen. Zeg, hij is nou veel luider dan eerst. Hij zit vast in die vrachtvaarder. Want hoe dichterbij we komen, hoe luider zijn signalen worden. Ja, antwoord hem nou maar, Jim. En zeg dat we hem horen en dat we hem over enkele minuten zullen roepen. Oké. Okay. Meets, hoogte. 1300 meter. Ja, meter. Zie meter. Hier de vrachtvader al, chef. Groep, nee, dokter, nog niet. Expeditie nou, dan zul je we hem al gauw zien. Want we liggen prachtig op koers. Nee, nee, geen spoor van die vrachtvader te bekennen. Misschien hebben we het vak wel opgeruimd. Hallo, expeditiegroep. Ik ontvang u nu op volle kracht. 1000 meter. Vernaderen hem nu in alle geval snel. Zijn signalen zijn vrij luid, hoor. Hallo, We ontvangen u op sterkte 2. Wat zijn uw orders? Onze orders zijn dat u nog even geduld moet hebben. We roepen nu weer met enkele minuten. begrepen. 750 meter. Ik ga al begrepen. 750. Laat maar, Jimmy. Nee, het geen antwoord meer. Ja, ga naar je kooi. Dan snoer je vast. We kunnen ieder ogenblik landen. Oké, okay, 650 meter. Mitch, dokter. Ja? Ik kan het wrak zien. Het ligt nog precies zoals wij het hebben achtergelaten. Op zijn neus. Ik krijg niet de indruk dat er iemand bij is. 600 heeft. meter. Bouw je in de buurt ervan landen? Ja, ik ga nu landen. 450 meter. Remklappen. Hou je gereed, dokter, om de remparasjes te vieren, zodra ik het zeg. Best, Jeff. We hebben bijna onze landingssnelheid. Ik denk dat het wel zal lukken. 350 meter. 250. Als die bodem dan maar hard genoeg is om ons gewicht te dragen. Ja, dat zal wel, Jimmy. Dat is waarschijnlijk nog stijf bevroren. Zet de televisie af, wil je? Oké, dan. Televisie af. 300 meter. Zegt Jeff, we zijn toch geen Martianen te bekennen, hè? Nee, Jim, alleen maar het wrak en de rode vlakte, zover je kunt zien. Hm. Zo gezien zou je niet denken dat er enige vorm van leven op Mars bestaat. 250 meter. 250. Shoots, uit, dokter. Grimparachutes, uit. 210 meter. Ik zet nu de landing in. Hou je vast. 180. Opgepast, daar gaan we. 150, nog een stel niet. Oh. 125. Hij trekt de bal, tijdens. 100. Ik hoop het na die hele reis niet eens verzekerd. 60. 30. Pas op, ik leg hem recht. We landen nu. Ja, wacht nog even tot we stilstaan. Nog pas ben ik het met je eens. Ik ruim nu af. Nou, nogal ruw, hè? Niet zo glad als je wel al dacht, hè, dok? Nee, stil nou. Zo. Mm. So. <laughs> Mannen, we zijn er. Fijn, hè? Een landing zo. Ja, zo. En allemaal nog heel. Maar voor hoe lang, vraag ik me af. Wat zie je, dokter? Nou, oh, niks bijzonders, Jimmy. Precies zoals Jeff al zei: alleen maar de rode vlakte die zich uitstrekt tot aan de horizon. En de vrachtvaarder? Ja, natuurlijk. Die ook ten westen van ons, op een goede 800 meter afstand. Kom even kijken. Ja, natuurlijk. Ja. Maar je hebt net zo goed de televisie kunnen afzetten. <laughs> die zie <is hier> je even, <laughs> even verder. Ja, ja, dat is waar, dokter. Ja. ja, weet je, het is toch niet hetzelfde, nietwaar, wanneer je de dingen in het leven van de leven kan zien? Jimmy. Ja, ja, ja. we moeten nou aan het werk. Het landschap kun je later wel bewonderen. Ik dank u. Ik wil alleen maar eventjes naar buiten kijken in de navigatie. -tip. Daar heb je na de hand alle tijd voor. Nee. Nou, wat doen we, Jeff? Laden we al onze spullen uit? Nee, enkele maar. In de eerste plaats de snelle truck. We hebben nu nog drie uren voordat de zon ondergaat. Juist tijd genoeg om naar het wrak te rijden en te kijken of Frank Rogers er werkelijk in zit. Ja, dat moet wel. Zijn laatste oproep die, die kwam beslist vanuit die vrachtwagen. Het ja. kon nergens anders vandaan komen, want daarvoor was hij te krachtig. Nou, ik hoop dat het zo is. Wie gaan erheen, eentje? Mitch en ik. Oh. Zeg, dokter. Ja? zoek jij nauwkeurig de horizon en de hemel af, terwijl we onderweg zijn. Hm. Misschien kun je iets ontdekken, vliegende bollen of andere dingen... waaruit hey. valt op te maken dat ze komen kijken wat we hier uitvoeren. Oh, ik zal mijn best doen. En jij, Jimmy? Ja, Jimmy? Blijf aan de radio. Probeer weer contact op te nemen met Rogers... en zorg dat je tevens met ons in verbinding blijft, via de walkie-talkies. Maar wat anders? Ja, uh, als Frank daar hem niet is, wat dan? Ja, moet er zijn, Mitch. Waar zou die anders kunnen zijn? Uh, daar denk ik liever niet aan. Maar ik hoop dat je het bij het rechte eind hebt, dokter... En dat we niet met open ogen in een hinderlaag lopen. Nou, ik durf er een lief ding onder te verwellen dat er geen Martianen of aangepaste mensen te vinden zijn honderd mijlen in de omtrek. Als dat wel zo was, dan hadden we bij de landing vast iets van ze gezien. Op z'n allerminst een van die vliegende bollen. Hoe zouden ze anders hier kunnen komen? Nou, als je daar dan zo zeker van bent, laten we dan maar gaan. Ik zal mijn ruimtekostuum gaan aantrekken en het lijkt op de lucht sluiten. Hallo dokter, hoor je me? Hallo Jeff, ik hoor je luid en duidelijk. Nou, Mitch en ik zijn nu in de truck en klaar om aan het vracht te rijden. Oké, okay, Jeff. Vooruit, Mitch, rij je maar. Yeah. Ja, hij doet het hoor. Dan laten we er maar gaan. Zo heel veel tijd hebben we niet als we voor het donker terug willen zijn. Hallo Jeff. Ja, dok. We hebben weer contact met Rogers. Oh. De signalen zijn nu zo krachtig dat onze ontvanger bijna overbelast wordt. Kun je de wijsheid worden wat hij eigenlijk wil? Nee, hij zegt van dat hij alleen is. Maar hij denkt nog steeds dat hij op de poolbasis zit. Oh, heb je hem gezegd dat we geland zijn? Nou, niet met zoveel woorden. Ik heb me verteld dat er iemand van de expeditiegroep onderweg is naar de vrachtvader. Ja, en wat antwoordde hij erop? Dat hij zich niet in een vrachtvader op Mars bevindt. Zo? Nee, nou denkt hij weer dat hij nog op reis is door het heelal. Je heeft heel wat met hem te stellen, zeg. Ja, nou, zorg in alle gevallen dat hij blijft waar hij is. Ja. Zeg hem dat we bijna bij hem zijn... Ja. en dat we ons met hem in verbinding zullen stellen... zodra we uit de karavaan zijn. Ja, goed. Ik hoop maar dat ik hem aan zijn verstand kan brengen dat we het over hem hebben. Zie zo, Mitch. Nou zijn we dicht genoeg bij. Ja. Zet je helm op, dan gaan we naar buiten. Goed, ja. Hallo, dokter. Ja, chef, we zijn bij het wrak aangekomen en gaan nu de truck verlaten. Begrepen. Ik probeer nu even mijn walkie-talkie. In orde, Mitch. Ik ook, Doc. In orde, chef. Oh. Sluit de binnendeur, Mitch. Binnendeur contact. Hallo, Doc. We gaan nu naar buiten en gaan naar het wrak. Heb je nog iets van Rogers gehoord? Nee. Goed. Dan gaan we eerst het vrak doorzoeken. Zo. We lopen er nu omheen. En gaan naar de deur van het vrachtruim. Kijk eens of die open is, Mitch. Ja. Hij is open. Hé. Hey. De zaak ziet er nog net zo uit als een jaar geleden. Ik krijg niet de indruk dat er sindsdien iemand binnen is geweest. Zoals de ladder is nog neergelaten. Kom. Nou, dan gaan we naar binnen. Ik ga voor. Voorzichtig, Jack. Geen hey, zorg, dokter. Probeer eens of je licht kunt maken, meisje. Ja. Zo. Hé. Hey. Er is nog altijd stroom. Prachtig. Nou, dan gaan we de cabine binnen. Versta je ons nog, dokter? Zeker. Ja, we lopen nu door het vrachtruim naar de luchtsluis van de cabine. Ja. Alles bevindt zich hier nog op de oude plaats. Nee. Ik geloof niet dat... Iemand iets heeft aangeraakt. Als dat zo is, dan moet de luchtsluis tussen het vrachtruim en de cabine open zijn. De toegang vanuit het vrachtruim, in alle geval. Nou, ja, We zijn er nou net. Nou, en? Gesloten. Zo. Dan moet er iemand in de cabine zijn. Ja. Doc. Ja? Roep Frank op en zeg hem dat we buiten zijn. Ja, dat geeft niks, Jeff. Hij antwoordt niet meer. Oh, nou. Nou, Dan gaan wij maar naar binnen, ...als het sluitingsmechanisme met de mensen nog functioneert. Ja. Alsjeblieft, hij ja. doet het. Zo, kom maar in, Mitch. Doe de deur achter je dicht. We zijn nu in de luchtsluit, dokter. Als Frank in de cabine is, moet hij ons horen. Nou, als dat zo is, laat hij dat niet merken. Jimmy roept hem nog telekons op, maar hij heeft geen antwoord. Ik maak nou de deur van de cabine open. Zeg, dat is vreemd. Die cabine is helemaal donker. Wat zeg je? Oh, ja, zo. Nee, zo is beter. Mitch heeft er licht gemaakt. Ja, voorzichtig, Jeff. Kijk eerst goed rond, voordat je naar binnen gaat. Ja, dat doen we al. En? Is Frank daar? Nee, dokter. Er is niemand in de cabine. Hallo, pionier, hallo, ja, pionier. Hier is pionier. Geef me de dokter, Jimmy, wil je? Oké. Dokter? Ja, ik kom, Jimmy. Neem jij weer even de televisie over, ja? ja. Laat de camera maar blijven ronddraaien. Geen hey, dok. Hallo, Jeff. Hier, Matthews. Wat is er? Dok, Mitch en ik ja? hebben de hele zaak grondig doorzocht. Er is hier weliswaar geen mens, maar het is toch zeker dat er iemand geweest is. Hoezo? De zender staat nog aan. En gezien het feit dat de stroom bijna helemaal verbruikt is moeten hier langer dan een maand hebben aangestaan. Hé, hey, dan moeten de oproepen die wij ontvangen hebben via die zender zijn uitgezonden. Ja, dat moet wel. En helemaal geen spoor van Frank Rogers? Nee. Mitch is nog eens een kijkje gaan nemen in het vrachtruim, Maar het is zeker dat Rogers zich hier nergens ophoudt. Maar zou hij, als hij het geweest is, de vrachtvaders soms hebben verlaten terwijl wij bezig waren te landen? Ja, Hoe dan en met welk voertuig? Dan hadden we moeten zien. Hallo, pionier. Expeditiegroep Frank Rogers roept de pionier. Lieve hemel, hoorde je dat? Nou, of? Wat een wonder trouwens. Het was de zender hier die die oproep uitzond. Wat zeg je? Ja, de zender hier. Hij wordt blijkbaar op afstand bediend. En waar vandaan? Dat zou ik ook graag willen weten. De dokter beantwoordt zijn oproep. Eens kijken of hij nu iets verstandigs te vertellen heeft. Nou schakel die zender dan uit. Ik wil graag direct in verbinding met hem houden. Hallo? Expeditiegroep, de pionier roept u. Wij ontvangen u luid en duidelijk. Hallo, pionier. Gelukkig dat ik u eindelijk te pakken heb gekregen. Waar bent u? Er van veel meer belang is waar u nou bent. Op de poolbasis. Mijn orders luiden dat ik hier moet blijven tot nader order. Hebt u het wrak gevonden? Ja. Hoe gaat het met de bemanning? Is er iemand gewond? De bemanning is er niet meer in. Wat? Wat is hun dan overkomen? Waar zijn ze heen? Ja, Frank. Ja, dokter. Luister eens goed. Ja, dokter. Je zegt dat je je op de Poolbasis bevindt, nietwaar? Ja, natuurlijk. Heel alleen? Ja, dat is nou juist zo vreemd. Waar is iedereen eigenlijk heen? Gisteren stond de pionier nog naast de karavaan hier en... en nou is hij verdwenen. Waar zit u nou? Luister eens goed, Frank. Zijn de trucks nog in goede staat? Natuurlijk, waarom niet? Dan krijg je nu de volgende opdracht. Kom met de truck naar het Mare Australis. Naar welk punt? We zullen je een richtingsgolf geven. Dan kom je vanzelf bij ons uit. Het is goed, maar wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe bent u daar terechtgekomen? En waarom heb ik er geen bericht van gekregen? Ja, trek je daar nog maar niks van aan. Kom maar eens zo snel mogelijk hierheen. En roep me zodra je op weg bent. Ik heb uw bericht ontvangen en begrepen... Over een half uur roep ik u weer. Hallo, Jeff. Heb je dat gehoord? Jazeker, dokter. Dit leek nu werkelijk op Rogers. Ja, maar hij schijnt toch nog verschrikkelijk in de wacht te zijn, hoor. En denk jij dat hij zich inderdaad op de poolbaas bevindt? Ja, maar anders. Hij heeft ons al die tijd vandaar opgeroepen... via de zender van de vrachtvader nummer twee. Precies zoals wij zelf bij onze vorige expeditie naar Mars hebben gedaan. Ja, nou, als dat zo is... en als hij met de truck overweg kan... Ja. dan is hij binnen 36 uur hier. Ja, misschien wel. Nou, laten we hopen dat het inderdaad Rogers is... Ik geloof niet dat het nu nog nodig is dat Mitch en ik hier blijven. We komen direct terug. Ja, nou, oh, goed. Het wordt ook tijd. Duisternis zal wel gauw invallen, hoor. Ja, nou, zodra we hier weggaan, laat ik het je weten. Ja, goed, ja. Het is een geef ik Franks een richtingsgolf. Dan kan hij zich daardoor hierheen laten loodsen. Hallo, dokter. Hallo, dokter. Ja, Jeff. We verlaten nu de cabine, hè? En begeven ons in de luchtsluis. Zodra we buiten zijn, roep ik opnieuw. Goed. Nog iets van Frank gehoord? Ja, hij liet weten dat hij onderweg is. En de richtingsgolf volgt. Maar hij schijnt er nog steeds niet van te snappen hoe wij hier gekomen zijn. Zo, nou. Ik roep je over enkele minuten weer. Dokter! Ja. Dokter! Wat is het is al, Jimmy. Ik kom eens gauw! Maar waarvoor? Waarvoor dan? Vliegende bollen! Honderden! Ja. Het lijkt wel eens ver vogels, als ze komen allemaal deze kant op. Wat? Kijk, kijk zelf maar. Daar! Lieve hemel, ja. Zou je denken dat ze op ons afkomen? Ja, wat anders. Dan gaan we eraan. Want tegen die sperm kunnen we niks beginnen. En wat moeten Jeff en Mitch doen? Die komen direct naar buiten. Ja, blijven naar de televisie, Jim. Ja, ik zal ze oproepen. Zeggen dat ze moeten blijven waar ze zijn. Hallo, hallo, Jeff. Hallo. Dit is de pionier. Jeff. Hallo, hallo. Ze zijn hier vlakbij, toch? ben er erg boven ons. Hallo, Jeff. Hallo. Wat is er?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 De rolverdeling was Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees. Dr. Matthews, Louis de Bree. Jimmy Barnett, Jan Burkus. En Frank Rogers, Paul van der Leck. Regie, Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Thank <tries> you. spel van Charles Chilton... ...vertaald door Propeller... ...en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het achtste deel... ...een vreemdsoortige gevangenis. Na een reis door de ruimte... ...van ongeveer een half jaar... ...waren wij ten slotte geland op Mars. Wij waren neergestreken... ...in het uitgestrekte woestijngebied... ...van het Mare Australis... ...in de buurt van het wrak. Van vrachtvaarder nummer 2, die daar bij onze eerste machtsexpeditie was verongelukt. We hadden die plaats uitgekozen omdat we ervan overtuigd waren dat Frank Rogers, een lid van de bemanning van de eerste ruimtevloot, zich in het wrak ophield, van waar hij ons samenhangende radioberichten de ruimte instuurde. Eenmaal geland, haastte Jeff en Mitch zich naar het wrak. Zij troffen er echter niemand aan. Wel constateerden wij dat de radiozender, die er zich in bevond, werkte. Blijkbaar werd deze op afstand bediend door Frank Rogers, die zich naar alle waarschijnlijkheid bevond op onze vroegere poolbasis op de Zuidelijke Porkkap. Inderdaad had hij tot tweemaal toegemeld dat hij zich daar bevond. Wij hadden de indruk gekregen dat Rogers nog steeds min of meer onder invloed stond van de Martianen, en dus niet in het bezit was van zijn vrije wil. Dat was voor mij aanleiding te proberen hem bij ons te krijgen. Ik gaf hem daarom opdracht in een van de trucks die zich op de poolbasis bevonden, naar ons toe te komen. Rogers antwoordde dat hij de opdracht begrepen had en terstond op weg zou gaan. Ik deelde dit mee aan Jeff Morgan, die daarop besloot het wrak te verlaten en terug te keren naar de pionier. Onmiddellijk daarop riep Jimmy Barnett, die het televisietoestel bediende, mij bij zich. Dokter, dokter! Het is al Jimmy. Kom eens, gauw! Waarvoor, waarvoor dan? Vliegende bollen! Honderden! Het lijkt wel een zwermvogel, als ze komen allemaal deze kant op. Wat? Kijk, kijk zelf maar! Daar! Lieve hemel, ja! Zou je denken dat ze op, op ons afkomen? Ja, wat anders. Dan gaan we er aan. Want tegen die zwerm kunnen we niks beginnen. En wat moeten Jeff en Mitch doen? Die komen direct naar buiten. Ja, blijf voor de televisie, Jimmy. Ja. Ik zal ze oproepen. Zeggen dat ze moeten blijven waar ze zijn. Hallo, hallo, chef. Hallo. Dit is de pionier. Chef. Hallo. Hallo. Ze zijn nu vlakbij, dokter. Ik ben maar recht boven ons. Hallo, Chef. Hallo. Wat is er? Krijgen ze niet te pakken? Nee, Jimmy. Ze antwoorden niet meer. Die bollen die zijn nu recht boven ons. Nou stoppen ze. Ze blijven boven ons hangen. Ze moeten ons gezien hebben, dokter. Ja, hoe kan het ook anders? Zie je wel? We zijn roman naar de poolkap gegaan. Het was vast niet Frank Rogers die ons opriep. Dat was maar een trucje om ons hierheen te lokken. Ja, waarom zouden we al die moeite doen? Ze konden ons toch even goed op de poolkap in de val lokken? Ja, ja, misschien wel. En wat doen ze nu? Ze blijven dan maar hangen. Onbeweeglijk. Hallo, hallo, hoor je me? Hallo, Jeff, ja. Wat is er eigenlijk gebeurd? Nog geen twee minuten geleden heb ik je opgeroepen, maar ik kreeg geen antwoord. Ja, wat er gebeurt is, snap ik ook niet. Opeens werkt onze radio niet meer. Nou, weer wel gelukkig. Waar zijn jullie nu? Oh, we komen nog net uit de luchtsluis om naar buiten te gaan. Nou, maak jullie dan dat je er terugkomt en dan is de bliksem hierheen. Ja, waarom? Wat is er dan aan de hand? Nou, kijk maar eens naar boven. Recht ja? omhoog. Wat? Wel, ik, maar... Kijk eens, Jeff. Huh? Vliegende bollen. Tientallen. Ze hangen recht boven ons. Vliegen nou, we naar de terug, bitch! Zo vlug het maar kan. Ja, kom heen. En zorg ervoor dat je ons direct kunt binnenlaten, dokter. Ja, de luchtsluis is leeg en de buitendeur staat open. Mooi. Jullie kunnen er zo in springen. Goed zo. We gaan nu de luchtsluis van de truck binnen, dokter. Goed, Mitch. Zeg, wat zouden die bollen van plan zijn, denk je? Ja, dat ja. weet ik niet. Maar hoe eerder jullie weer hier zijn, hoe geruster ik me zal voelen. Ja. ja, ik ook, dokter. We zijn nu in de cabine. Binnen een paar minuten zijn we bij jullie. Dokter! Ja, Jimmy. Die bollen gaan dalen. Ik hey, kom. Kijk maar, zie je wel, ze worden langer dan groter. Zie je? Ze dalen. Ik, ik durf te wedden dat, dat ze Jeff en Mitch willen verhinderen weer bij ons te komen. Hallo, Jeff? Ah, ja, hallo. Oh. Die bollen dalen. En snel ook. Zullen jullie het wel halen? Uh, ik hoop het, we, we, we zijn er zo wat half weg. Ja, maar kun je niet vlugger rijden? Nee, we draaien nu al op volle toeren. Die dingen zijn al bijna hier. Hey, hey. Wat is er, Jimmy? Hey, wat is er nou? Ik weet het niet. Ik kom uh. maar zo, zo raar. Precies zoals toen, toen Jeff en ik bij die astrobyte in de buurt kwamen. Ja, ja maar Rempel, oh. ik begin me ook uh, een beetje raar te voelen. Jij ook zo, dokter. Uh. Ik we helemaal wat zullen we nou weer hebben. Jimmy, Jimmy, de, televisie. Televisie, ja. ja, dokter. Laat ze rondcirkelen over de grond. Zoek de, de truck. Ja, dok. Televisie cir cirkelt rond. Goed. Uh. Stap. Daar zijn ze. Uh, ze zijn nog niet half half weg. Ze komen niet meer van de plaats. Hello? hallo Jeff, hallo, hoor oh, je mij. Jeff! Mitch, hoor oh, je mij. Hallo Pioneer, thank rochers oh, hoopt u, hoort u mij. Hallo, Jeff! Wat zei je? That was Jeff die Docter. That, that, that, that was. What heb je nou, Jimmy? Hallo, Pioneer, Rotgers hoept u, hoort u mij? Hello, Frank. Here's Dr. Matthews. I... Uh, Hello! Hallo, hallo, antwoord you please! was nog volop dag. En nou is het pikken donker. Wat is dat nou? Hé, hey, dok. Dokter B. Ben je daar? Of, wat draait hij, moet toch hier zijn. Een minuut geleden was hij nog. Waar ben je, dokter? Ik moet de nog wel het licht zien te vinden. Ik moet... De... Ow. Ow, wat is dat nou weer? het hoofdpijn alleen al niet genoeg. Ik moet die schakelaar vinden. Ah, doe je? waar lig ik nou op? Da daarnet stond ik toch nog aan de televisie. Dokter? Dokter? Dokter! Dokter! Jimmy? Kalm even. Over het niet. Rustig naar want, jong. He? Eens kijken wat er gebeurd kan zijn. Ik stond aan de televisie en ik keek naar de truck. En de dokter stond rechts naast me. En toen kwamen die vervloekte vliegende bol. Die zouden gaan landen. Maar hoe ben ik hier gekomen? En waar ben ik nou eigenlijk? Ik lig op een matras. Dat kan ik voelen. Maar niet in mijn kooi. Nee. Mijn kooi is het niet. Waarom ja. kan ik dit zien? Ik heb het met mijn ogen aan de hand. Nee, Jimmy, geen paniekstemming, joh. Het is nou natuurlijk nacht, hè, He, Jimmy? En het licht is kapot. Dat is alles. Ja, als ik nou de deur van de cockpit open, dan kan ik, kan ik de sterren zien. Ja, dat, dat zal ik doen. Als ik nou die die deur maar vind, ik kan. Ah, gedraaid... Elke beweging die ik maak, stoot ik mijn hersens. Hoe kan dat nou? Er moet iets hard zijn hier vlak boven me. Spoelen. Kan op eens aan, jongen, Jimmy. Oh, een onder. Een zult zoldering vlak boven mijn hoofd. Rechtop kan ik dus niet gaan zitten. Dan opzij eruit. Opzij. Dat gaat ook al niet. Ook alweer een obstakel. Wat is dat nou? Kom, Jimmy, jongen. kan blijven. Er zijn drie andere zijkanten. Nou gaan we hier proberen. Hier. Hier is niks. Helemaal maar dank. Nou. één been. Buiten. Bed. En dan de vloer. Maar zoeken. He? Voorzichtig, voorzichtig. Nog een eentje verder. Nog een eentje. Waar is die vloer nou? Wat is er met de vloer gebeurd? Oh, hemel, het is een nachtmerrie. Natuurlijk, wordt dit ook nog een nachtmerrie zijn. Dit is een afschuwelijke droom. dan word ik wakker en dan merk ik dat ik nog in de pionier ben. Dan zit ik in de pionier met Jeff, met Mitch en met de dokter. Dokter. Dokter! Oh, oh. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Oh, man. Oh. Oh, ben jij, dokter? Jimmy. Jimmy. Waar ben je? Het is de dokter, helemaal zijn dank. Dok, wat is er nog met ons gebeurd? Wat is er met het licht aan de hand? Waar, waar zijn we? De pionier, hopelijk. Nee, dat. Dat hoop ik niet. Dat geloof ik niet, dokter. Lig jij ook op een soort bed? Ja. Dan moet je niet proberen op te staan, want dat is stook je je rechters ergens tegenaan. Ja, dank je voor de waarschuwing. Ja. Jimmy. En probeer ook nog maar niet de vloer te vinden, want die is er niet. Wat? Ik zeg, die is er niet. Wat zeg je? Voel nou eens met je hand om je heen. Ik wil lachen we ik nou niet voordat je dat hebt gedaan. Ja, ik, ik ben al bezig. Nou, en? Over mijn hoofd is, is niks. Wat zeg je nou? Hier, is de vloer. Ik voel hem heel goed. Verwoest, dan lig ik in de bed. Maar, waar zijn we ergens? De pionier is dit zeker niet. Wat is er met het licht aan de hand, Dok? Waarom is het stikke donker? Dok, dokter, het, het, ja. het is toch stikke donkere... Ja, ja, Jimmy, dat is zo. Nee, dan ligt het niet aan mij... Ik dacht te rempeld dat het aan mijn ogen lag. Wat? Uh, ben jij dat, Jim? Jeff, dat is Jeff. Dokter this is de stem van Jeff. Jimmy? Jeff. Hoe zit je nou? Waar lig je nou? Waar hang je nou? ben jij? Ik, ik kan geen klap zien. Jimmy en ik ook uh, niet, Jeff. Lig jij op een soort bek? Ja. Ja, maar hoe, hoe kom ik hier eigenlijk? Ja, dat vragen wij ons ook al af. Jeff. Jeff. Ja. Dat is Mitch. Wat gebeurt er toch in Zemerslaan? Uh, uh. Kan hem blijven, Mitch? Het is me overkomen? Waarom is het hier zo donker? Rustig aan, maar... dat vragen we ons allemaal af. Het is toch eigenlijk een wonder dat we allemaal nog bij elkaar zijn, hè? Wat is het laatste dat jij je herinnert, Mitch? Nou, uh, ik herinner me dat ik met Jeff in de truck zat... Ja. en dat we in volle vaart in de richting van de pionier reden. Ja, ja dat is ook het laatste dat ik me herinner, dokter. Ja, ik herinner me nog dat die vliegende bollen geland zijn. Eén daarvan kwam vlak naast de pionier neer... en we nam het hele uitzicht op de truck... En jij dat ook, Jimmy? Nee, dok. ik moet toen nog buiten westen zijn geweest, nou, denk ik. dan lijkt het me nogal duidelijk wat er gebeurd is. Hoezo? We zijn op de een of andere manier bewusteloos geraakt. Daarna hebben ze zich van ons meester gemaakt en ons hierheen gebracht. Wat is hierheen? Ja, dat, dat weet ik ook niet, Jim. Nou, dat moeten we dan maar proberen te ontdekken. Blijven jullie nou rustig liggen. Dan zal ik eens even rondneuzen. Auw! wat oh, is er? Hij ook al. Stoot het mijn hoofd. Ja, dat is mij ook wel overkomen, Mitch. En probeer dan niet uit je kooi te komen, want dan zul je merken dat er helemaal geen vloer is. Wat? Huh? Geen vloer. Ja, is, maar ik voel wel een vloer. Dat heb ik je toch al gezegd, Jimmy. Maar laat eens voelen. En jij, Jeff? Ja, ja ik voel hem ook. En mijn, mijn bed is vast niet hoger dan een, nou, een halve meter boven de vloer. Ja, dan, dan moet het dat er vast wel een meter of twee, drie vandaan zijn. Ik krijg de indruk, Jeff... Dat jouw stem en die van de dokter meer uit de diepte klinken dan die van Jimmy. Huh? Je hebt gelijk, Mitch. Ja, voor mij klinkt het ook zo. Nou, blijven jullie bijna dan rustig van je bent. En probeer niet uit je kooi te komen. Jullie zouden kunnen vallen en je lelijk bezeren. Ja, Jeff. Zeg, ook. Ja. Als jij bij de vloer kunt, probeer dan eens of je op kunt staan. Ja, goed. Nou, en? Ah, heel goed. Ik sta nou naast het bed. Ja, ik ook. Uh, blijf jij dan al staan, Doc? Dan kom ik naar je toe, maar blijf praten. en Dan ja. kan ik me enigszins oriënteren. Ja, goed. Hier ben ik. Doe voorzichtig aan. Het is helemaal niet zeker dat de vloer gelijk is. Aan Tot nu toe schijnt dat wel het geval te zijn. Nou, kom nou maar. Kom nou maar hier naartoe. Maar doe het voorzichtig. So. Kom aan, kalm aan. Ben kalman, ik? Dan ook. Ja, ik ben er bij. Nou. Ik moet al bijna bij je zijn, dokter. Mooi. Nou, Als het geluid met je stem te oordelen, kan ik niet verder dan aan. Nou, een paar decimeter van je vandaan zijn. Ja, dat moet mij ook ja. zeggen. Ja, zie zo, ik ben er. Dit ben jij toch, hè? Jij ja, ja, ja. Je. Oh, je hebt je ruimtekostuum nog aan. Ja, we ja, mijn helm. Heb jij het jou ook nog aan, Mitch? Ja, precies als Jeff zonder de helm. En wat heb jij aan, dok? Nou, ook mijn ruimtekostuum. Ja. Hé, hey, dat had ik in de pionier niet aan. Wat? Maar ook geen helm. Zeg, ik heb ook mijn ruimtekostuum aan zonder de helm. Wat gek dat, dat ik dat niet eerder heb gemerkt. Maar natuurlijk omdat ik zo geschrokken ben. Maar waarom zou we al die dingen aan hebben? En wie heeft ze de dokter en mij aangetrokken? Ja. Wat heeft dat te betekenen? Ja, pik er nou maar niet over, Jim. Dat doe ik wel. Zeg, kom, dokter. Geef me een hand en laten we beginnen met op zoek te gaan naar de muur. Ja. En die vervolgens op, een, op zijn hele lengte aftasten. Ja, goed, ja. En? Jeff? Yes. Een gladde wand, zoals dat dusver. Ja, maar er moet toch ergens hier een, een deur zijn? Ja, logisch, ze hebben ons niet door de wand heen geduwd. Maar als er een deur is, dan valt er niks van te bespeuren. Wacht wat? eens even, dokter. Blijf nog even staan. Ja. Laten we nou eens nagaan aan de hand van onze speurtocht... hoe we ons dit vertrek hebben voor te stellen. Ja. We begonnen bij jouw bed. Dat van Jimmy schijnt zich op een meter of zo boven te bevinden. Nu zijn we gekomen aan mijn bed... Met dat van Mitch erboven. Ja, in totaal 36 passen. We hebben dus geen enkele hoek gevonden. Nou, dit vertrek moet rond zijn. Ja, of hoe Aangenomen dat de bedden recht tegenover elkaar staan... ...op het geluid afgaande, dan zou je zeggen dat dat het geval is. Ja? Dan zijn jullie dus nog pas half weg. Ja, dat zal nog wel weer uitkomen, denk ik, Mitch. Ja, laten we nou verder gaan. Ja, goed. Dus zeg, als de hele wand glad blijft, tot aan jouw bed... Ja. ...dan gaan we de vloer onderzoeken. Juist, nou, kom. Dan gaan we verder. Ja, hier even. Hier is het gewoon, hier is niets te voelen, hier is hetzelfde, niets... Oh, wacht eens even, stop dokter, stop. Ja, wat is er? Ik heb iets gevonden. Wat? Huh? Hier vlakbij, iets in de muur. Daar, kom eens in met je hand. Zo, voel je het? Ja, de remper. Ha, even wat de stap! De er, er, een... er, zal... er komt een opening in. Wat? Ja, kijk maar. Daar heb je het. Het lijkt meer op een raam dan op een opening in het dak of in de zoldering. Nou, dat is maar goed. Ook als het een opening was geweest, zaten we nou in het luchtledig. Doordat jij op dat ding drukte, moet iets voor dat raam zijn weggeschoven. Ja, dat moet wel. Nou ja, we kunnen tenminste weer wat zien. Al zijn het alleen maar de sterren, hè? Ik had er He. geen idee van dat het nacht He? zou zijn. Nou, ik verbaas nee. me er niet over. De zon ging immers al bijna onder toen we uit het wrak kwamen en terugreden naar de pionier. Ja. Zeg... Sterren of geen sterren, maar zoveel licht kunnen ze hier binnen toch niet geven, wel? Dus ik begin anders al omstreken van allerlei dingen te onderscheiden. Ik ook. Ik zie dat mijn bed boven dat van jou staat, Jeff. En dat het ruim drie meter boven de grond gelegen is. Ja. Dat mijn ook? Wat gek, er staat niet eens een laddertje bij om erop te komen. Hoe zijn we dan eigenlijk ingekomen? Nou, ze hebben er ons natuurlijk in gelegd. Nou, dan moeten dan wel hele sterke jongens geweest zijn, zeg, om ons zo hoog op te tillen. Zelfs voor Mars. Nou jongens, opzij dan. Ik spring naar beneden... Liever, nee, hoe, is... nou? hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Het zweeft omlaag. Nou, maar dan is het vaste ruimtevaartuig We zijn op drift geraakt in het heelal. Nee, Jimmy, dan zou er helemaal geen zwaartekracht zijn. Oh, nee, nee, ja, zwaar, zwaar. O, hoe is het ermee, Mitch? Nou, een, ja, een beetje raar, door dus het naar beneden zweven, hè? Ik, ik dacht natuurlijk dat het wat vuriger zou zijn gegaan. Maar, waar zou we dat toch zijn? Nou, we kunnen alleen maar op Mars zijn, Jim. Ja, maar hoe komt het dan dat wij hier zomaar maar Zeg, zouden we bij dat... Uh... Dat, dat het raam kunnen komen. Nou, dat is te proberen. Ja. Staan die kooien vast of zijn ze verplaatsbaar? Nou, ik zal eens even kijken. Ja, ze zijn verplaatsbaar. Ze staan gewoon los tegen de wand. Wacht even, dokter. Kom naar beneden om je een handje te helpen. Uh, laat maar. Hey! Ik... Hey! Laat yep. maar. Ik kan het makkelijk alleen af. Die dingen wegen bij de niks. Ja, waar we ook zijn, de zwarte kant is hier blijkbaar nog geringer dan op de maan. Ja, nou, wie gaat er naar boven? Uh, jij en ik, Doc. Goed. Ja, ga maar, Mark. Kalm aan, anders ja. ga je met je hoofd door de zolder. Ja, ja. gelijk heb je. Heeft je lijkt wel een koordanser, dokter? Ja, nou, uh, Jeff, kom dan maar. Ja, kom ik aan. Ziezo. zo. Het is niet. Kun je naar buiten kijken, Jeff? Nou, nog niet goed. Zeg, Doc. Til ja. maar eens op, ja? ja. Ik weeg vast niet meer dan een paar kilo. Ja, dat is goed. Zo. So. Paar, ja, klaar. klaar. Ja. Uh, klaar. Ja, helpt dat? Nou, ja, en of... En? We zijn niet ergens in de ruimte, dat is zeker. Ik zie land. Ja. En dit ding is een gebouw. Ik zie er zelfs nog een paar anderen die rechts en links van ons liggen. Dan zijn we dus wel op Mars. Ja, de bodem is hard en rotsachtig. Bijna zoiets als op de maan. Is het licht genoeg buiten om dat te kunnen zien? Ja, dokter, het is buiten inderdaad vrij helder. Zo helder als bij manenschijn op de aarde. Uh -huh. ja, maar de twee manen van Mars zijn toch te klein om zoveel licht te geven als jij beschrijft, Jeff. Uh. Ja, uh, kun je de lichtbron zien? Nee, het licht komt van achter en de lichtbron kan niet hoog aan de hemel staan. Daarvoor werpt dit gebouw te lange schaduwen. Zet ook, draai je eens om. Ja? Dan kan ik de andere kant opkijken. Ja, goed, ja. Zo. So. So? Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ja, nou zie ik ze. Het is een maan. Oh. Een heel groot. Lieve hemel. Het is er. Het is geen maan. Wat dan? Huh? Het is Mars. Mars? Mars? Mars. Oh. Oh, hoe is dat nou mogelijk? Dat ja. ah, weet ik het, maar het is Mars, Mitch. Dat kan ik je verzekeren. Hij staat laag in de hemel. Dokter, zet me eens neer. Ja. Dan tel ik jou op. Ja, goed. Zie, Ja. Precies zo. Ja, zo. Ja. Klaar? Ja. Dan tel ik jou op. Goed. Zo. Ja. ja. Boven. Ja. En? Ja, hoor. Het is Mars. Hij hangt in de lucht als een reusachtige rode maan. Maar dan zijn we daar duizenden kilometers vandaan. Ja, ongetwijfeld. Wil je het zelf misschien ook zien, uh, Mitch? Maar waarom? Als jullie allebei zeggen dat het Mars is, dan zal het toch wel zo zijn. Ja, opzij even, Mitch. Jimmy, we komen naar beneden. Nou, we zijn jullie niet in de weg. Kom maar Lois, hoor. Ja. Ja, zie je, Jimmy. Van hieruit kijk je naar beneden als in een donkere put. Je ziet geen klop. Ik... Ja, wij zien jou ook maar vaak, Jeff. Alleen je silhouet tegen de sterren Nou, hier. ik kom eraan. Zo, ben je al beneden, Jeff? Ja, doc. Oké, oh, kijk dan uit. Ik kom ook. Ja. Hier al. We zijn op drift geraakt in, in de ruimte. Net wat ik zei. Nee, Jimmy. Waar we zijn, weet ik niet. Maar zeker niet op drift. Buiten zie je vaste bodem. Rotsen, heuvels in de horizon. We zijn niet meer op drift dan wanneer we ons op de maan bevonden. Ja, maar denk je dan dat dit een maan is? Een van de manen van Mars. Ja, dat heb ik niet gezegd, Mitch. Ik zei alleen dat de bodem eruit ziet als die van onze maan. Alleen op veel kleinere schaal. Oh, ik zou zo zeggen dat een van de manen van Mars de enige plaats is waar we kunnen zijn. Maar hoe we hier gekomen zijn of wie ons hierheen heeft gebracht... dat durf ik nauwelijks aan te denken. Ja. Nou, in elk geval kunnen we blij zijn dat ze ons samen hierheen hebben gebracht. Sus, als ik hier op een eentje wakker was geworden... dan zou ik in de minimum van tijdstaat toch gek geworden zijn. Dat kan ik ja, je verzekeren. Dan konden we maar iets meer zien dan alleen dat stukje hemel daarboven. Ja, zeg, wacht ja, eens ja. even, wacht eens even, Jeff. Ja? Als Mars daar buiten zo helder schijnt... Hoe komt het dan dat het hier binnen zo pikken donker is? Ja, ja dat komt omdat er... Uh, oh. Omdat er hier geen atmosfeer is, Jimmy. Oh, ja, ja. Als Mars hoog genoeg aan de hemel komt te staan... om door dat raam naar binnen te schijnen... dan zullen we hier wel wat kunnen zien. Ja. Anders blijft het net zoals nu. Nou, wat een boom! Wat is het, Jim? Ah, ah, doe er nog aan toe, dan loop ik tegen die behoorlijke kabel van een bed op. Huh? Nee. Oh, weg, We zetten niet. het tegen de wand. Nee. Dan staat het niemand meer in de weg. Moet je dan niet meer doen dat, de, de ding is, dat, dat observatorium uitkijken? Nee, voorlopig niet. Dan jouw. gaat hij weg. Huppata! Hé! Hey. <laughs> Als je me nou kies je dat ik zo'n grotere jongen was? <laughs> ik hoop dat het licht van Mars niet het enige is dat we te zien zullen krijgen. Nee, natuurlijk niet, Mitch. Als dit een van de maanden van Mars is, komen we vroeger of later wel in het zonlicht. Ik hoop het. Ik zou het vreselijk vinden de hele tijd hier in die Egyptische duisternis te moeten zitten. Ja, hoe lang zouden we hier moeten blijven? Een flauw idee, toch? Nou ja, wie ons hierheen gebracht heeft, die kan toch zeker niet de bedoeling hebben gehad... ons hier voor goed te laten zitten, zonder eten of drinken. Zo, waarom niet? Dit kan wel een soort gevangenis zijn. Ja, dat is het zeker. Anders zaten we hier niet. Als het de bedoeling was dat we hier zouden omkomen... waarom zouden ze dan de moeite hebben genomen ons allemaal netjes in bed te stoppen? Misschien dachten ze wel dat we dood waren. Oh, ja. Jimmy ja, weer. Altijd, dames, altijd vol vrolijke opwekkende invallen. Nou ja, ja dat, dat, dat komt toch. Hè, Als dood, ze ons is... hadden willen doden, hadden ze dat gemakkelijk kunnen doen. Natuurlijk. En reken maar dat ze dat hadden gedaan. Ja, heb je er wel zoiets van, van gehoord dat een Martiaan... Of een aangepast mens iemand dood maakt? Oh, ja zou mij toch liever zijn dat ze me meteen doodmaakten... dan dat ze me voor de rest van mijn leven in, in, in die donkere hol houden opgesloten. Nou, misschien zijn we maar voor korte tijd opgesloten. Ja, laten we het hopen. Nou ah, ja, jongens, uh, hier, hier zit de zwammer, er gaat niks uit Kom. Laten we liever iets doen. Ja, ik wil dan een stukje voor jullie dansen, maar je, je, je, je ziet er niks Zerf, van. Zeg, dus, had gezin. jij het een of ander op het oog? Ja, toen we dat paneel, of wat het ook is, vonden... waardoor dat raam vrij kwam, ja? waren we nog niet verder gekomen... dan de helft van de omtrek van dit vertrek. ja. Nou, ik sta voor verder te zoeken. Ja, waarom niet? Misschien vinden we nog een paneel. komt het hele plafond naar beneden. Zeg, uh, ja. waar waren we ook weer precies toen we dat paneel vonden? Bij, bij jouw bed, Jeff. mijn bed. Dat wil zeggen bijna. Te oordelen naar het geluid van de stem van Ja, juist, dokter. Vergeet ik. Nou, kom. Dan gaan we daar eerst heen en zoeken verder. Maar laten we eerst onze ruimtekostuums uittrekken. Dat zijn zulke onhandige dingen. Dan kan ik het mij ook niet uittrekken. Je krijgt het dus bezikkelijk warm. Ja, dat is best, Jim. En jij ook, meisje? Graag. En laten we ze dan op het bed leggen dat Jimmy het net tegen de muur heeft gezegd. Oh, ja. Zo. Ja. ja. ja. Nou, ik, het mijne leg ik helemaal links. Huh? En dan het jouwe, ook. Dan jij, Mitch. Hm? En jij komt daarna, Jim. Goed, ik leg even een in. Dan kunnen we ze in het donker vrij makkelijk terugvinden voor het geval we ze weer aan willen doen. Ja, yep. huh? nou, hier hebben je de mijne. Zo. Zo. He, he. Wat gaan we nou doen, Jeff? Nou, de dokter en ik gaan naar de overkant en proberen dat paneel weer te vinden. Van hieruit is het rechts van het bed. Ja. ja, kom jij ook mee, Mitch? Ja. Als we bij het bed zijn, dan ga jij naar links. Dat is de jouw kant van de wand er voorzichtig af, naar boven en naar beneden, zover je rijken kunt. Ja. En wat moet ik dan doen? Jij begint hier, Jim. Ja. En je werkt naar rechts. Goed. Dan moeten Mitch en jij elkaar ongeveer halfweg ontmoeten. Ja, juist. Nou, kom, kerels aan het werk. Laten we hopen dat er in de vloer nergens een gat zit. Niet al op, Jeff. Nee, niet bijzonder, Mitch. We kunnen dat paneel niet meer vinden. het nou, kan toch niet uh, hier ver vandaan zijn, Jeff. Het was hier ergens, ik weet het zeker. Ja. En uh, Jim, uh. hoe schiet jij je op? Voetje voor voetje. Want die wand is zo glad als glas. Er is geen basje in te ontdekken. Au! Jimmy! Jimmy, wat is er? Hé, hey, je, Mitch... Nou, wat... Je hoorde wel er zeker praten, niet? Je had toch kunnen zeggen dat je vlakbij me was? Ja, dat had ik graag gedaan, Jimmy, als ik maar bij je in de buurt was geweest. Wat? Huh? Wil je nou zeggen dat... dat, dat huh? Naar je stem te oordelen zijn we een heel eind van elkaar af. Ja, maar wie is dat dan hier? Kan niemand zijn, Jim? Ja, nee, Jeff, nee, nee. Ik ben over iemand gestruikeld. En ik dacht dat het Mitch was die gebukt stond om de onderkant van de wand af te zoeken. En het was ongeveer... Hier, oh, lieve moeder. Wat, wat is dat dan? Er ligt, ligt een lichaam op de vloer en het voelt... Koud dan, ijskoud. Wacht, Jimmy, ik ben zo bij je. Waar zit je ergens? Hier, dok, je bent vlak bij me. Au. dan neem maar die kwalijk, Jimmy. Waar is dat nou, dat lichaam, zoals jij dat noemt? Ligt hier, dok, vlak bij mijn voet. Hier, voel maar. Waar? Daar. Ja, daar ligt iemand. Ja, en is hij dood of leeft hij nog, dok? Ja, dat weet ik nog niet. Als je even geduld hebt, dan kan ik het je zeggen. Ja, wie zou dat kunnen zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Ik zou niet op de tast uh, zeggen wie iemand is. Ik ben toch zo voorzichtig geschrokken. Ik dacht, ik had er geen idee van dat hier nog iemand anders kon zijn dan wij vieren. Ja. Ik vraag me af of er soms nog iemand is. Hé? Ja, waarom niet? Tot nog toe hebben we alleen de wanden maar onderzocht. Wie weet wat we nog allemaal op de vloer vinden. Als er nog meer zijn dan, dan moeten dat mensen zijn die hier omgekomen zijn. Dat is vast ook onze bestemming. Maar denk dat wij drieën terwijl de dokter die man onderzoekt... Maar verder moeten we gaan rondzoeken. Nou, liever niet, Jeff. Ja, we moeten eerst dat de rest van die wand af. Daarna nemen we vanuit drie verschillende punten de vloer onder handen... en werken die systematisch af, zodat er geen plekje aan onze aandacht ontsnapt. Hallo, Jeff. Ja, Doc. Die man hier is even levend als een van ons... Alleen heeft hij een hele trage pols. Oh. Dan voelt hij koud aan? Oh. Ik zal hem op mijn bed leggen. Ja, goed ook. Ik kom al naar je toe. Ja, dat moesten we trouwens allemaal maar doen. Heb je het gehut, Mitch, Jimmy? Ja, ja. Huh? Ik ben nog vlak bij het bed van de dokter. Ja, zie zo. Nou, beter kunnen we hem geloof ik niet neerleggen zonder licht. Zegt ook, ja? is het een uh, normaal mens? Ik bedoel, uh, niet uh, Martian of zo. Een hè? normaal mens, Jimmy. Uh, hij wacht net als wij in een ruimtekostuum, Maar zonder helm. Wie zou dat zijn? En waar zou je vandaan komen? Ja, dat mag Joost weten. Zou hij weer bijkomen? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Ik kan hem niet eens uh, observeren. Ik weet alleen dat hij nog in leven is. Oh. Jullie hebben verder zeker niemand gevonden. Hè? Nee, dok, ik geloof anders dat we nu, nu wel de hele zaak uitgekant hebben. Ja. We zijn hier nou met vijf man. Ja, er is ja. er altijd nog één te veel. We moeten bedoelen om hier vandaan te komen. Ik Allem. geloof niet dat we hier vandaan kunnen komen. Als we zelfs al konden we, dan geloof ik dat het niet eens verstandig zou zijn. Zo zonder helmen. Er is hier geen dampkring buiten, dat heb je altijd gezegd, yes. Ja, Jimmy, en dat zeg ik nog. Het geeft niets als we hier maar blijven zitten kniezen. We moeten proberen te ontdekken waar we eigenlijk zijn. We zijn in alle gevallen op een hemellichaam dat om Mars wentelt. Waarschijnlijk op een van zijn twee maanden. Ja, maar op welke? Nou, dat kunnen we wel te weten komen als we de hemel een poosje nauwlettend gadeslaan. Jawel, maar we krijgen hier beneden zo weinig van de hemel te zien. Nou, we zullen een van die bedstellen ja? midden in de kamer schuiven, ja. recht onder het raam. En dan? Twee van ons klimmen dan in het bovenste en houden voortdurend de uitkijk. Ja. Op die manier zullen we in staat zijn om ons een vrij goed beeld te vormen van onze positie ten opzichte van Mars. Ja, prachtig. Laten we dat dan maar meteen doen, hè? Ja. En hoe moet het dan met slapen? Ja, slapen, je bent verdorie pas opgestaan. Pas, pas, het lijkt wel een eeuw geleden. Ja, dat kan wel zo lijken, maar ik durf erom te wedden dat het nog geen twee uur geleden is. <laughs> wedden? Waarom wedden? Ik heb niks om te wedden. Ja, maar nou nog wat anders. Wanneer gaan we eten? Ik begin honger te krijgen. Nou, dan zul je nog even hongerig moeten blijven. Er is hier geen voedsel, dat staat vast. Oh, dankjewel. mag ik dan misschien een dubbele portie. Mitch en ik betrekken de eerste wacht. Ik zal uitkijken, staande op de schouders van Jimmy. Ja, natuurlijk, op de schouders van mij. Ja, wat heb je daar tegen, Jimmy? Hij weegt niet meer dan een paar kilo, volgens artsenbegrippen. Ja, ja, ja. Twee ja. van ons kijken uit. Die onbekende ligt in het onderste bed ja. van het andere stel. Dan zijn er dus twee bedden vrij. Wanneer iemand die niet op de uitkijk staat, wat we slapen. Nou, die kun je niet meer volgen, maar je hebt het wel geloof ik al netjes uitgeknipt. Goed, nou, goed. We beginnen direct met de eerste wacht. Kom. Laten we dat stel bedden weer naar het midden van het vertrek slepen. dan gaan Jimmy en ik naar boven. Wij betrokken telkens met twee man de wacht. Gedurende een periode van ongeveer twee uur. Volgens onze schatting, gebaseerd op de waarneming van de sterrenhemel. Mars, die aanvankelijk als een reusachtige maan lagende aan de hemel had gestaan... ...verdween reeds gedurende de eerste wacht achter de horizon. Daarna eerst er een diepe duisternis. Alleen de uiterst zwakke lichtschijn van de sterren drong door het raam naar binnen, doch niet verder dan het bovenste bed waarop wij op wacht stonden. De man die Jimmy op de vloer had gevonden, lag nu, voor zover we konden nagaan, volkomen bewegingloos in het bed waarin ik hem had gelegd. Af en toe ging ik erheen om zijn pols te voelen en te luisteren ...aan zijn langzame oppervlakkige ademhaling. Zijn huid voelde nog steeds koud aan. Jimmy en ik hadden de wacht overgenomen en Jeff en Mitch, die onderhand een beetje moe waren geworden, waren naar bed gegaan. De een onder de kooi waarin Jimmy en ik ons bevonden, de ander in die boven de onbekende. Ofschoon er geen dekens op de bedden lagen en wij onze ruimtekostuums hadden uitgetrokken, was het in het vertrek toch warm. Misschien wel iets te warm. En Jeff en Mitch vielen spoedig in slaap. Dat mochten we tenminste aannemen, want reeds enkele minuten na het overnemen van de wacht gaven ze geen antwoord meer wanneer wij hen iets vroegen. Zeggen ze het toch wel goed maken, dokter? Ik vind het uh, een beetje verontrustend dat ze niet antwoorden wanneer wij ze wat vragen. Stel je voor dat ze wat overkomen is? Ach kom, Jimmy... Kunnen ze nou rusten als we ze iedere vijf minuten wakker maken? Ja, ja nee, daar heb je gelijk in. in ja, wanneer onze wacht voorbij is, dan uh, moeten we ze natuurlijk wel wekken. Ja, ja. Nou kom, Til me nou weer even op, want zo kan ik praktisch niks zien. Goed. Uh, wat is dat? Wat is dat? Ja? Dat da kreunde iemand. Dat is Jeff of Mitch. Eén van die twee heeft dat. Ja, hou je mond, Jimmy. Waarom? Nou stil nou, luister. Uh, uh, uh. Ik geloof niet dat het Jeff of Mitch is. Dat is die man ja. daar. Ja. Zet me neer, vlug. Ja. ja. Wat nou hier? Wat is dat? Kom mee naar beneden, Jimmy. We moeten chef rekken. Uh, ja. Uh, uh, uh, dokter, dat, dat luidt voor het raam. gaat dicht. Blijf waar je bent, Jimmy. Dan beweeg je niet. Liever helemaal dan zijn we dat beetje licht dat we hadden ook nog kwijt. Uh, Schuif eruit, uit, kerel. Dokter, dokter, waar zit je nou weer. Ik ben net beneden aangekomen. Oh. Kom ook naar beneden. Houd je stevig vast in de stijlen van de kooi. Ah, ik zal het proberen. Zodat je op de grond staat. Kijk, dok. Oh, Wat is dat nou weer? Wat is er in hemelsnaam nou, nou weer aan de hand? Weet ik niet, dokter, wat zit je nou? Wak bij het je, Jimmy? Schreef niet zo aan mijn oor. Neem me niet kwalijk, dokter, ik had er geen flauw idee van dat je zo dichtbij oh. me was. Luister, dan heb je dat gekke geluid weer? Chef, chef! Wacht, wordt dan nou niet wakker? Hoe kun je nou door al dat lawaai heen slapen? Chef, wordt wakker! Dokter, je moet vlak bij zijn bed zijn. Pak hem dan nou vast en schud hem wakker. Ja, dat was ik al van plan. Lieve hemel. Wat is er nou weer aan de hand? Het bed is leeg. Ligt er niet bij. Oh, oh, wat willen ze nou toch? Willen ze ons gek maken? Jimmy, denk je dat je de kooi van Mitch kunt vinden? Ja, ik weet niet. Ik denk het. Het moet uh, recht achter me zijn, aan de andere kant. Ja, ga dan heen. Dan ja. Wakker. John, op, op. Oh, oh, oh. Dat moet een nachtmerrie zijn. Dat kan niet anders. Jeff, Jeff, Mitch. Waar ben je? Mitch, je wel wakker? Jimmy, ben jij het, Mitch? Wie? Lieve hemel. Dokter, dokter. Wat is het Dokter dat doch, die je bent. Die vent, dat lok ijs, is opgestaan. en loopt hier maar rond. Nou, grijpt hem dan. Ja. Laat niet los. Nou, hè, wat? Vooruit nou. Ja, dokter. Ja, waar zit je nou? Waar zit die vent nou? Dok, net was hij nog hier. Ik, ik ben hem helemaal kwijt, dokter. Hij moet de andere kant opgegaan zijn. Ja, laat hem maar. Laat hem maar. Oh, Mitcham. aan. Ja. Als dokter. je weet tegen die keel aanloopt, pak hem met zijn graag een kraag vast. Goed. Oh, oh, dok, dok het, gaat, het, het gaat niet. Wat bedoel je nou? Ik, ik kan de kooi van niet meer vinden. Ik weet niet meer welke kant ik aan moet, ik kan me niet meer oriënteren. Dat kom dan terug hierheen en begin dan opnieuw. Ja, opnieuw, goed dokzak doen. Oh, oh, oh daar beginnen ze weer. Ik heb de kippen wel van. Kom dan maar hier. Lekker dat Met uit. Ik ben dan alleen dichterbij. Ja, dat hoor ik. Ah, ik heb hem te pakken, dok, ik heb hem te pakken. Ja, nou, laat maar los, daar ben ik. Hè? Huh? Oh, wat een ellende. Ik dacht dat ik hem had. Nou, precies zo, Jimmy. best nog kalm. Draai om en probeer opnieuw Mits te vinden. Ja. Lukt het niet, zoek dan de camera van top. En volg die totdat je bij zijn bed komt. Is dat duidelijk? Ja, het zou heel veel duidelijker zijn als we een beetje licht hadden. Ja, dat hebben we nou eenmaal niet. Nee. En dan vooruit. Ik zal intussen hier van tasten en proberen Jeff te vinden. Goed. Hoi, oh, dan... ja, oh, daar heb jij hem ook weer. Het, het, het komt voor alsof hij zich oh. aan de overkant van het vertrekken vindt. Ja. Maar waarom maakt hij dat, dat lawaai? Ja, hoe meer lawaai je maakt, Jimmy, uh. hoe makkelijker we hem kunnen vinden. Ja, dat... Over wordt... lawaai gesproken, is dat nog geen lawaai genoeg? Om een dode te laten ontwaken. Ja, wat zeg ik nou? Uh, Mitch! Mitch, Oh! Hé, hey, daar hebben we weer. Weer is iets anders op geluidsgebied. Oh. Wat is dat, Jimmy? In het nou. vrienden, wat is er toch aan de hand? Nou, ben je wakker, Mitch? Ben je wakker, de hemel, zeer dank. Zeg, Jimmy. hè? Huh? Waarom ben je teruggekomen? Wat? Nou, ik op, moet in een kringetje hebben rondgedraaid. Ik ben weer op, terug op het punt van uitgang. Maar blijf dan maar hier. Wat was dat voor een geluid, dokter? En wie heeft het luid voor het uitkijkraam gemaakt? Niemand, Mitch. Het is dus vanzelf dichtgegaan. Hoe kan dat nou? Vertel jij het me dan maar. Zeg, Mitch. Ja, dokter. Jeff is weg. Wat zeg je? Weg, ja. En die man die we bewustloos hebben aangetroffen is weer op de been. Ja. Jimmy loopt telkens tegen hem aan. Iedere keer. Midsman, wat is dat? Ja, dat weten wij ook niet. Dat geluid horen we met tussenpozen nu al een kwartier lang. Ik kom naar beneden, dokter. Blijf praten, dan vind ik de mensen de weg naar je toe. Wacht nog even, Mitch. Blijf waar je bent. Waarom? Kijk maar eens naar de vloer. is opeens verlicht. Gedeeltelijk tenminste. Een ronde plek. Net een. doorschijnend mangat, Maar het is een mangat. Ik kan nog door naar beneden kijken. Ja? Ja, dokter. Dat moet de toegang tot dit vertrek zijn. En. lieve hemel, dat ding gaat open.